Mm. And they uh, have to make a separation, uh, what for Koper IMM, uh, And that they also give a, give a nickname. Okay. That's the reason why. <laughs> But there are uh, many Kopers here in Zandvoort and many Molenaars and many Kurs and many Paps. Uh, uh, that's, uh, that's, uh, mm -hmm. that's in Zandvoort's names. And we, we have one common name. You have Because, one? Because yeah, uh, molnar. Molnar. Molnar is the dezelfde. Molnar. Molnar. Molnar, yeah, Molnar in M Hungary. Yes, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. And it's a, a really common family name. Oh. Molnar. Dus, dus, uh, yeah. uh, when I said in Hungary your Molnar, uh, where van, wie ben je er eentje? Dan is het. Uh, I <laughs> take their shoulders on and uh, <laughs> then, then, then nothing. We're going to talk about it. <laughs> Goed. Uh,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 Ja, want dat hoorde, ik, staan, dat hoorde ik ook in die eerste single uh, terug. Mm. Ik denk dit is vet. Dit is, dit is ah, dat is ik heb productie. het over het muzikale arrangement. Ja. Ik moet Ik eigenlijk ook naar de teksten gaan luisteren. Mm. Want daar hebben jullie natuurlijk ook een uh, bedoeling mee. Dat zijn verhalen. Ja, dat zijn verhalen. Dus ik uh, moet opletten. Want, maar ik heb voornamelijk even op de muzikale kant uh, van ja, het verhaal... Uh, ja, want daar uh, wil je het uiteindelijk ook uh, mee, uh, mee redden. Mm. Uh, het leuke daarvan is dat ik op een gegeven moment... Uh, uh, heb ik een beetje gesproken met collega Thomas Hartenveld. doet een radioprogramma ja, bij... Uh, bij Radio Kapelle. en Bang Your Radio heet dat voor programma. Dinsdagavond, mensen. Ik zal het even bij. Uh, even, ik ben reclame maken voor Thomas. Uh, maar goed, uh, Thomas, uh, die, uh, die, uh, die, die plaatste iets over uh, allerlei Indie-dingen. Uh, toen kwam ik op een gegeven moment. Nou, uh, heb, je dat, uh, heb je dat dan gehoord? Ah, hè? Kon, je, kon je over Geer? Dat is ook zo'n uh, zo grote naam in, uh, in Indie-land, hier in Nederland. En ik zeg, uh, nou, ik kwam met. Uh, Before the drop, dat was de eerste. Nou, daar had hij wat van gehoord.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 ja, ik weet dat de dames Leuna, een van de twee dames, die heeft, ja, nog bij, dames. Uh, die heeft daar uh, nog gebivockeerd. Ik uh, geloof Matalon Bruinhof heeft daar ja, bij. Ja, en Matelon zijn dat. Ja, ja, ja die moeten uh, jullie dus ook kennen, weet ja, ik. Ken ik, ja, die uh, ik die, die ja, ja, die ken ik Ze hebben hier ook gespeeld. Echt? Ja, toch. Ja, ja, Leuk, ja. goede muziek maken. Toch? Ja, ja, heel, heel alternatief. Echt dus. alternatief, maar ja. echt, uh, echt tof. Uh, maar ze komen hier uit de buurt vandaan. Oorspronkelijk komen ze hier uh, uit Haarlem in de uh, oh, omgeving. Ja. Daar komen ze vandaan. En ik weet niet, uh, je hebt daar namelijk de Met, heet dat geloof ik, in Breda. The Met. Ja, ja, daar heeft zij uh, wat uh, gedaan. Kennen jullie die zang, uh, The Met? Ja, sorry? De Met. Ja, ja, zeker. We spelen 24 oktober in de Met. Ja, ja Met dat is, de er. is onze uh, album release ja, show. Ja, album release show. Doen. Ja, gaan, uh, een showtje doen, ja. En ja. ja, daar komen we altijd als wij... Ja. ...voor de corona, als we op de bank zaten... Ja. ...dan uh, even kijken wat het programma van de mensen is... Dat ...is, leuk <laughs> ja. we even. Uh, is uh, de band alleen jullie twee... ...of is die veel groter dan alleen jullie hm. twee? De band is groter... ...Light like by the Sea is, is Anna en ik... ...maar ja. we, hebben, we hebben wel een band erbij natuurlijk. Ja oké, okay. omdat het uh, redelijk dynamische uh, ja. stukken zijn. Ja oké, okay. dus, uh, dus... ...you're one of the heart of the band...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 hij begon om nieuwe muziek te schrijven en ik kwam met lyrics. En ah. uh, tijdens de coronatijd time we bijna drie albums. Dus so, het was echt really productief. Ja. Um, Anna vertelt dus dat ze met ook wat, wat teksten is gekomen bij, bij de band. Dat zeg ik goed. En ook daarmee hebben ze al een aardige ja, productie meegehaald. Even kort wat, wat Anna hier vertelt over haar uh, inbreng bij Light Budgeting. Nou ja, Light Budgeting zijn er maar twee: mm -hmm. Davy en Anna en Anna en Davy en dit it. Um, ik uh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 met The One. Het, is, het moment is daar. Dan gaan wij naar de speelplaats. Die zit dan aan de andere kant van de spreekmicrofoons die vlakbij me staan. Anna en Davy, Light by the Sea. Met welk beginnen jullie, Anna? Met welke song? Ik uh, we begin met uh, meet, uh, Little Jean. And sorry for my Netherlands. <laughs> Doesn't matter. <laughs> you ready? Yes, I ah, am. Ah, okay. Here we go. I'm disgraced. It's about uh, Norma Jean, Marilyn Monroe. Oh. Yeah. And her <laughs> yeah. two personas. Na, it yeah. was a nice song. Thank you so much. Yeah, it was a nice song. It's uh, one of your songs. Uh, we write everything together. Yeah. Truly really do. Uh, for this song, I just truly really saw Marilyn Norma Jean. Yeah. And she wanted to tell me her story from a different perspective. perspectief. So oh, right, yeah, right. <laughs> uh, vanuit van, uh, van een andere uh, per perspectief.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 In the land of Dracula. <laughs> exactly. <laughs> exactly. <laughs> exactly. Bela Lagoshi. Yeah, I will find up. <laughs> you can explain it later. Yeah. Yeah? No. Yes? Are you ready? Yeah. Sun. Run, baby, run to the hills, to the side. Don't be surprised. It's all my greatest memory. could be the golden star. Walk with me.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 ja, tuurlijk. Het is een beetje tweeledig. Aanvinden wij uh, eigen nummers maken het leukste wat er is. Uh, Zelf schrijven, componeren. En daarnaast uh, hadden we dit nummer eigenlijk al uh, een, een tijdje in ons repertoire zitten. En uh, wij dachten, nou, als we het nog een band verbouwen, dan, dan kan het op deze tijdslaan waar we met z'n allen in zitten. En het is voor ook voor, voor meerdere uh, ja, uit mijn uh, zatbaar eigenlijk. Uh, uh, ben je iemand die een complottheorie denkt, dan kan het jouw tekst zijn, maar het kan ook zijn. Als je juist helemaal uh, voor het corona blij bent, kan je dat ook uh, kan je dat ook horen, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm.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 Ja, daar nou, dan lopen we er nog een aantal rond. Ja. We, we hebben Robbie Bosdijk, dat is onze bassist. En, ja. en uh, uh, ook degene die de opnames doet. Ja. we hebben uh, Dennis Vroering, dat is onze drummer. Ja. Uh, Michel Giardina, dat is onze gitarist. Ja. En dan hebben we hebben nog een geluidsman en uh, dat is uh, Gerrit Bakker. Ja.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 Ja, Alkmaar en Heerde Daar ah, zijn we een beetje. Er zit, uh, uh, zitten een paar goede bands, Portland Road bijvoorbeeld, ja. Charmless Eye, om maar even wat te noemen. Volgende week hebben we weer Sterrenweldering. komt ook uit Alkmaar, schiet op, hè? daar. Ja, we <laughs> is een vruchtbare muzikaal, vruchtbare uh, bodem in je, denk ik. <laughs> <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> um, maar uh, is het, uh, uh, uh, ja, uh, jullie kunnen niet wachten totdat bijvoorbeeld uh, de Victoria bijvoorbeeld open gaat, uh, of zoiets. Ja, tuurlijk. Zeggen ja. we er echt niet op wachten. zouden ja. <laughs> we morgen al gaan. Ja. ja, dat, uh, ja. ja dat, dat, dat zijn natuurlijk ook een uh, geweldig, leuke poppodium wat we hier in de buurt hebben. Ja. En, uh, ja, de, we hebben hier in neder ook complex. En als je wat noordelijker gaat kijken, hebben we ook wel wat, uh, wat uh, mogelijkheden om op te treden. Het is gewoon ook wel leuk uh, om hier in de buurt uh, je gigs te hebben. Ja. Uh, maar we reizen ook uh, net zo lief uh, naar de andere kant van Nederland door. Dus, ja. Dat maakt ons niet zo heel veel uit. Als ja. we maar lekker kunnen.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 Het is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. Doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. We weten als een vals de hond. Je schrijft op die gehoord dat het geluid verstopt Wordt de dief bestolen, de bedriegen, bedrogen. Allemaal lekker voldoen, dat er geen woord is gelogen. Mijn ogen is zo flink als die van jou. Die waanzinnige houding is waar je verbloeming. De verbloeming, de dat wonder nog niet. een kunt niet is, Wat van de scherpe oog Snap je hier, gevaar daar En is het eigenlijk alleen een fucking moer? Maar waar zit het zo? Zit het, het zo zijn? Je weet op de prijs op is het allemaal zo? Spoken hier, vervaren daar En is het eigenlijk alleen een fucking moer? Zo zijn de nog feiten, op die feiten, dat is het allemaal zo. De worden die van een andere taal. Jouw eigen mooie waarheid, een prachtig verhaal. Vergeten zijn de feiten die maar op zijn gedreunt. Zo gelijk dan we achter steen koud verkleuren. Hey Met jou en doe wat je denkt, dan krijg je wat je kreeg. Geen vinger in de pad, maar er komt van eigen deeg. De zoek zo heet gegeten als je op werd gediept. Kom op je onze lotje, wat komt je verdiept? Ja, stappen hier, gebaren daar. En is er rijl ook alleen een fucking zijn het bijna nog de feit of is het allemaal zo? Spoken hier, bewaren daar En is het eigenlijk alleen de fucking moeder van waar? Zit het zus of zit het zo? Zijn het bijna nog de feit of is het allemaal zo?